Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Eindtijd en Profetie en Israël. Opnieuw is Jan van Banneveld mijn gast in deze hele serie. Hartelijk welkom Jan. Um, vorige week hebben wij uh, gesproken over het plan van God met de aarde, met de wereld. We hebben het even gehad over uh, waarom de Palestijnen geen eigen staat zouden mogen hebben. Uh, wat hebben al die dingen eigenlijk te maken met de eindtijd en uh, met de komst van de Heer Jezus? Ja, alles. Allemaal voorbereidingen. Kijk, en het, is al... het moet gebeuren. Ja, maar het zijn allemaal voorbereidingen. En uh, kijk, die Palestijnen hebben natuurlijk recht op een eigen staat. Maar niet op de Westbank. Die hebben al een eigen staat. Dat is Jordanië. Jordanië is, bestaat voor, naar mijn gevoel, 70, 80 procent uit zogenaamde Palestijnen. Ja. Behalve dan uh, koning Abdullah II. En met zijn leger, dat zijn Bedoïnen. Het zijn geen Palestijnen dus. Nou ja, ze hebben dat al. Maar daar gaat het niet om. Kijk. Maar daar denkt de wereld toch iets anders over. Die vindt oh. toch dat de Palestijnen... Het uh... kan mij dat schelen wat de wereld <laughs> denkt. Wij moeten denken wat God denkt. Dat is ook zo, maar we proberen toch... En, en politiek kunnen we dat ook allemaal verdedigen. Ja. ja met, met de verklaring <laughs> in 1917. Met het mandaat van de Volkenbond. Met de besluiten van de Verenigde Naties. En al die dingen meer. Mm -hmm. Politiek is het ook... Maar de wereld is vergiftigd met leugen. Jij vindt dus een, dat, dat het een leugen is om te zeggen van de Palestijnen moeten een plek in Israël krijgen. Natuurlijk moeten ze een plek in Israël krijgen, maar geen eigen staat. Geen eigen staat? Geen eigen staat. Iedere vreemdeling mag welkom zijn in Israël als ze, zegt de Bijbel zelf, de Torah zegt dat, als ze zich maar schikken naar de God van Israël en naar zijn wetten en zijn gewoonten. Maar nou, we zijn toch heel hard druk, druk bezig, zelfs uh, Israël is daar zelf een beetje mee bezig, denk ik, zo nu en dan. Twee beetjes. Door, door, door land weg te geven enzovoorts. Die, men roept toch van ja, als je vrede wil, dan moet je die Palestijnen een plek geven ja. binnen, binnen Israël, eigen staat. Ze, ze hebben de Palestijnen een plek gegeven als proefgebied uh, in Gaza. Mm -hmm. Dat hebben ze wel gemaakt, een terroristennest waar ook Al-Qaeda een grote rol speelt. Een uh, nest van moordenaars. De, de Palestijnen zelf, die bij de Joden daar in dienst waren, waren zo'n 5000, die baden al op hun blote knieën naar hun God, naar Allah. baden ze of de Joden alsjeblieft mochten blijven. Want die wisten wel als Fatah of Hamas die de dienst had uitmaken, is voor ons afgelopen. De gewone Palestijnen. Dan heb je het dus niet over een kleine terroristische groep, dan heb je het gewoon over de bewoners van de. Gewone, land. Ja, de gewone de Arabische mensen die daar ja. wonen. Ja. En. en die zaten liever onder de Joden dan onder de Hamas en onder de Fatah. Dat is iets anders dan wat het journaal ons af en toe wil doen, geloven. Ja, dat, dat is het probleem, omdat ook de, de media zijn dus ook vergiftigd door anti-Joodse leugens. Door mythen. Ik heb dat in mijn boek, Om Sion's wil niet zwijgen... Ja, Stel, daar ligt het over. ook, ja. Uh. Sion wil niet zwijgen, ja. heb ik zeven of acht van die mythes, die leugens, mm -hmm. heb ik geprobeerd te ontmaskeren. Ja. Over de jeugens, over het Palestijnse uh -huh. volk, leugens over Jeruzalem, die leugens over de een Palestijnse staat en zo. Maar ja, dat is allemaal tegenstand tegen Gods plan. Ja. God heeft voor zijn plan, en dat zie je nu op het scherm, ja. heeft die Israël uitgekozen. Het herstel van het land... Hij koos voor zijn volk een land. Hij koos eerst een volk, toen koos hij voor zijn volk een stukje land. En in dat land koos, koos hij uh, een stad. Ja. En hij heeft nu, brengt hij Israël terug in dat land. En hij heeft ervoor gezorgd dat dat ook wettelijk legitiem geworden is. Maar goed Jan... Uh, dat willen wij aanvaarden, omdat wij geloven dat God God is en dat hij zijn waarheid heeft. Mm -hmm. En dat hij de waarheid is. Mm -hmm. um, iemand die niks met God heeft, die zegt van ja, hoe bedoel je? Ze hebben gewoon in het verleden hebben ze het land ge gepikt van, van de Arabieren. En uh, dat is ook een legitiem. Ook ontstellen. dat is, ja, dat is ook een van die mythen dat ze <tus> gepikt hebben van de Arabieren. Dat is ook al niet waar. Want de meeste wat men nu Palestijnen noemt, dat zijn mensen die eigenlijk, toen de Joden in het begin van de vorige eeuw Israël binnenkwamen, was het land niet leeg. Joden woonden er al en Arabieren woonden er al. Maar zijn er een heleboel Arabieren naar dat land gekomen. Want toen de Joden kwamen, kwam er meteen voorspoed. Die Joden, die Zionisten, die gingen het land herbouwen. En die gingen dat land weer vruchtbaar maken. En er kwam werk. Dus allerlei... Mensen uit Jordanië, uit, uit, uit wat nu Jordanië is, uit Syrië, uit Libanon, uit de omgevende landen, die kwamen daar ook als import en gingen daar ook werken. Dus het is gewoon, import is het wat er binnengekomen is. Maar goed, al die, al die uh, mensen die dat stellen, uh, hebben dus ongelijk. Ja, het zal blijken dat ze ook ongelijk hebben. God heeft nu eenmaal een land gekozen voor zijn plan, en een volk gekozen voor zijn plan, en een stad gekozen voor zijn plan. En, en de Heer Jezus die zegt zelf in dit verband: Hij zegt zelf: Het heil is uit de Joden. Zegt hij tegen de Samaritaanse vrouw. Ja, ik zou zo ja, zeggen, een ja, ja. Palestijnse. Het heil ja. is uit de Joden. Ja. En, en, en Paulus die spreekt daar ook over: dat nog steeds dat plan ook in nieuwtestamentische tijden is geldig. En God vergist zich nooit. Ja. Maar daar, of, daar ontstaat wel natuurlijk steeds al die oorlogen over. Hè? Natuurlijk, over. natuurlijk. Maar die oorlogen zijn in wezen opstand tegen God. Het is heel belangrijk dat, je dat, even, dat we dat even goed zien. Ja. Dat, dat, dat, dat God bezig is met dat volk. Dat volk is net zo hardnekkig als, uh, nou jij dan niet, maar als ik. Nee? Ja, en, en, en als de christenheid die zo'n net afgedwaald mm -hmm. is van uh, zijn bijbelse wortels en van zijn bijbelse mandaat. Ja. Maar God komt op een of andere manier toch tot zijn, daar zit de Almachtige voor. Ja. En God heeft nu eenmaal zijn keuze op Israël laten vallen. Daar kunnen we helemaal niks aan doen. Dat is bij Abraham begonnen. Laat ik toch maar eens een tekst lezen. In Genesis 17 lezen we dat, vers 7. Dan zegt God tegen Abraham, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en u. En uw nageslacht. Dus God richt een verbond op met dat volk. God doet dat. Ja. God kiest dat volk. En in hun in nageslacht, in hun geslachten. Dus geslacht, nageslacht blijven ze Gods volk. Tot een eeuwig verbond, zegt God nog extra. En wat zegt God? Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en u en uw geslachten in, nageslacht, nageslacht in uw geslachten. Tot een eeuwig verbond. En wat houdt dat verbond in? Om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Dat is eerste. Dus wie is God? Ja, wie is God? Dat is belangrijk. Want, want uh, daar zijn natuurlijk in de wereld ook allerlei theorieën over. Ja, flabbe, eh, cool. Uh, er is maar één God. En dat is de, de God van Abraham. Er was laatst de... een, een, een katholieke uh, voorganger. Die oh, uh, Muscus. <laughs> die, die zei van, ja jongens, we moeten God maar Allah gaan noemen. Ja, dat heeft wereldwijd, heeft dat aandacht. Daar heeft hij een masseltje mee. Daar heeft hij tenminste hier de aandacht. Want ik denk dat hij in de hemel een negatieve aandacht gekregen heeft, die arme Muscus. <laughs> want, want, leg uit. Kijk. De, de Bijbel die zegt, om, uh, u, ik zal, uh, uh, om u en uw nageslacht tot de God te zijn. Honderden keren wordt in de Bijbel de almachtige, de schepper van hemel en aarde, wordt die de God van Israël genoemd. En in psalm die zegt, in psalm 96, daar staat, alle goden van de volken zijn afgoden. Maar de Heer, de God van Israël, Yahweh, heeft de hemel gemaakt. Dus al die andere goden met de, god, de afgod van de islam. De god van Amerika, die heette Mammon. Dat is de god van het geld. Ja, ja, ja, ja. En, ja. en, en, en we hadden we vroeger God Nederland en Oranje? Ook zo'n afgod die ze geestelijk uit hun duim gezogen hebben. Ja, en, en, en, uh, de, en, en de goden de, het van het hindoeïsme. Hindoeïsme en het boeddhisme. Het boeddhisme. Ja. En, en, en weet ik veel wat. Het zijn allemaal afgoden, allemaal wereldgeesten, allemaal, allemaal dienaren, knechtjes. ...van de overste van deze wereld, dat is de topdemoon, dat is, dat is Lucifer, dat is de duivel. Ja. En, en, maar, maar de God van Israël is de enige waarachtige God. Joden hebben altijd pech. En daar hoort Allah dus niet bij. Dat is niet dezelfde, integendeel. Het is niet dezelfde God. Integendeel. Integendeel. Want? He? Want? Ja, dat is toch heel duidelijk. Een klein voorbeeld. Ja. Uh, op, op de tempel, op die, die rotskoepel, weet je wel, die, ja. daar, die gouden koepel die in Jeruzalem staat, er staat met grote letters, God heeft geen zoon. En ik heb het nagegaan, dat was zes of zeven keer in de Koran ook. Ja. Nou, dus die God van de islam heeft geen zoon, maar onze God heeft wel een zoon. Dat is heer Jezus. Dus op grond daarvan kun je niet stellen dat de God van de islam dezelfde is als de God van Israël. Nee. Dat, dat, dat, dat, dat klopt toch niet? Maar God wil wel. Uh, ...god zijn over de mensen die de islam aanhangen. Ja, maar dan moeten ze in die god gaan geloven. Ja. En, en de heer Jezus is de enige weg tot die god. Ja. Nou, we hebben net een serie gedaan... Uh, en, uh, over, ...over heel veel ex-moslims... ...die gedroomd hebben... ...en de, oh, de ja? Jezus hebben ontmoet. De heer, die verschijnt op een wonderlijke manier... Ja. ...ook aan Joodse mensen, dat is buitengewoon. Dan ja. gaan we nog, misschien later ja, afdelen. Ja, want we En wat nog Dat af. verbond zaten we op. Mag <coughs> nog even? Zeker. Dat verbond. Ik, en dus... De Joden hebben dan mazzel als ze naar God roepen, want ze roepen naar de goede God. Snap je? Ja. Want hij is de God van Israël. Ja, maar ook de Joden hebben natuurlijk door de jaren, want dat lezen we in de Bijbel natuurlijk heel veel, hun eigen goden gehad naast de God van Israël. Dat waren hun eigen goden niet, dat waren vreemde goden. Dat, nou oké, okay, goed. Ja. Uh, zij hebben hun eigen goden gecreëerd. Nee, dat waren goden van de omgeving. Ja, waar ze zich mee associëren. Ja, dat waren de goden van, van, van de Libanezen, van de Assyriërs en van de Babyloniërs. He, dat, dat afgodige spuis, dat hebben zij dus ook, omdat zij wilden zijn als alle andere volken. Ja, maar, en, en het tweede, en ik zal aan u en uw nageslacht het land waarin gij als vreemdeling woont, het hele land Kanaan, tot een altoosdurende bezitting geven. En ik zal hun tot een god zijn. Dus wat is voor Israël het hele land Kanaan? Dus inclusief Judea en Samaria. Hm? En tot een altoosdurende bezitting. Ja. Dus ook toen ze in de ballingschap waren, mm -hmm. was het nog voor Israël. Ja. Kijk, als jij bejaard bent... Uh, dus, <laughs> dan... Dat doe dan nou even. <laughs> ik wou net wat anders zeggen. <laughs> ik denk dat je voorzijd. Dan kun je de winter, bij wijze van spreken, zoals veel Nederlanders doen, in Spanje gaan doorbrengen. Maar je huis hier, dat blijft voor jou. Ja, ik afstand... denk dat ik in Israël ga wonen, Jan. Ik ga met je mee. <laughs> Reserve, reserveer een kamertje ja, voor me. Ja. ja, maar goed. Als je bij vakantie bent en je gaat een maand weg. Ja. Je huis, al staat het leeg, blijft voor jou. Ja. Op die manier is ook heel Israël, het land Canaan. is tot een durende bezitting voor Israël gebleven. Ja. Zo ligt dat en zo blijft dat. En dat maakt God in deze tijd weer waar. Maar omdat de mens van nature in opstand is tegen God. en ook de regeringen en de wereld. Niet wil buigen voor Gods woord, zelfs Israël niet. Ja, precies. Want Peres, dat is de, de, de president en Olmert, die hebben al een plan gemaakt om, om die 260.000 Joden weer uit Judea en Samaria weg te jagen. Ja, ja. Ik zou het met een Joods woord zijn. Omdat men vrede wil. Ja, dat klopt. Ja. Dat is. Ze weten vanuit Gaza dat er vrede Ja, maar vrede met, met z'n allen zeggen wij van, nou, dat is een geweldige oplossing. Want dan krijg je tenminste vrede en, en rust in ja, dat Midden-Oosten. Maar, maar, maar, maar, gebruik toch de hersenen die de Heerde God je gegeven heeft. <laughs> ja, dat wil ik ook wel. <laughs> wat, wat, wat, wat zie je dan in Gaza gebeuren? Ze hebben daar ja. de Palestijnen een kans gegeven om daar een gebied van vrede mm -hmm. te maken. Ze maken een terroristennest van. Ze hebben iedere dag komen er drie, vier raketten... Uit dat gebied op Israël's grondgebied. Nog steeds, ook vandaag de dag. Nog vandaag de dag ook. Ja. Er zijn er al duizenden de mensen in Sedderoot. Dat is een klein, mm -hmm. een klein stadje daar in ja. de buurt. En die, die hebben iedere keer loeiende sirene staan. Ja, want dat is natuurlijk het, uh, het probleem met, uh, met de media. Uh, op het moment dat er een hype is, dan hoor je heel veel over ja. uh, Israël. Maar uh, als dat weer over is, dan is het allemaal weg. Vandaar dat je nu ook re redelijk denkt van... Ja, het is redelijk rustig. Uh, tenminste... Nu wij deze opnames maken, want als het uitgezonden wordt kan het wel anders zijn. Ja, tuurlijk. En ze hebben zich uit Libanon teruggetrokken. Het enige wat ze ervoor in de plaats kregen was de Hezbollah. En duizenden, duizenden raketten die zonder enige discriminatie op Joden en Arabieren... <tie> ...op mannen en vrouwen, burgers en alles en op bossen en bomen en huizen terechtkwamen. Ja. Kan hun het schelen. Mm -hmm. Het is een ongelofelijke haat en fanatisme. Ja. En een Palestijnse staat op de Westbank... Dat wordt net zo'n terroristennest als, als van de Hamas daar in, uh, in, in Gaza. Ja. Dat is, menselijkerwijs is het ook ja. al flauwekul. Cool. Maar ja, goed, uh, ik haalde het er straks al een keer aan. We, en we hebben het uh, in het verleden ook al aangehaald. Joshua heeft natuurlijk uh, zeg maar heel veel land veroverd op volken die daar woonden. Ja, ja. Uh, dus je zou kunnen zeggen, van, nou, ergens hebben de mensen natuurlijk een punt... He, als in het verleden Jozua ook, want je kan wel zeggen van ja, dat is namelijk de god van Israël gebeurd. Maar als je niet aan die god van Israël wilt storen, dan heb je je eigen god en dan ben je, ben je zelf verantwoordelijk. Dus, ja. dus als mensen zeggen van ja, Jozua heeft in het verleden dat land veroverd op volken, dan hebben daar andere volken gewoond. Dus wat zoekt Israël daar dan? Dus Uiteindelijk is het een keer veroverd. Maar het is in wezen ook een geestelijke strijd. Nou ja, goed, het maar een dat strijd is al, van... Ik denk dat het goed is om dat heel duidelijk te benoemen. Ja. Het is in wezen een strijd van de God van Israël tegen de wereldmachten, die ook helaas, en dat doet me verdriet, de gewone mensen van de islam opvoeden in haat tegen Israël. Want als wij allemaal in de hele wereld, God zouden gehoorzamen, zou het probleem helemaal niet zijn. Er zou helemaal geen probleem zijn, dat zou de vrede <kijkt> op aarde zijn. Ja. En dat is het vrederijk wat komt. Ja. Maar ja, toen zijn de joden die zijn in ballingschap gegaan, ja. dat was in, in het jaar 70 en 135. Misschien nog even goed uh, om uh, te noemen waarom ze in ballingschap gingen. Nou, in het jaar uh, in de Babylonische ballingschap zijn ze in ballingschap gegaan vanwege afgoderij. Dat zeggen de profeten, ze hebben de goden van de volken rondom gediend. Waar we het net over hadden. Ja, waar jij het net over had. He, ja. Ze ja. hebben gewoon zich geassocieerd met, met, met de goden. Met de ja, ja. ja. En ja. En kinderoffers werden er gebracht. Wat vreselijk, is het in die tijd geweest. Nou, toen zijn ze teruggekomen. En toen is de ballingschap gekomen door de Romeinen in het jaar 70 na Christus en het mm -hmm. jaar 135. Die ballingschap weet men niet goed te plaatsen, het Joodse volk. Dat weet men niet goed te plaatsen. Men zegt dan in de Talmoed, als mm -hmm. ik moet herinneren, dat is om ongerechtvaardigde haat. Ja. En om tweedracht. Ja. Maar goed, ze zijn gegaan. En wat is er gebeurd? Het is letterlijk gebeurd wat er in de schrift <lacht> staat. Een kleine tekst. Die komt ook op een sheet. Uw steden zal ik tot een puinhoop maken. was 100 jaar geleden, was, nee, 150 jaar, 200 jaar geleden, was nog één puinhoop in Israël. Ja. Uw heiligdommen verwoesten. Ik zal niet meer uw lieflijke reuk van uw offers ruiken. Het land zelf zal ik verwoesten. En uw vijanden die daarin wonen zullen zich ontzetten. Maar u zal ik onder de volken verstrooien. Nou, ze werden verstrooid onder alle volken. Ja, en dat Precies wat... zo gebeurd. En het land werd verwoest. Ik zal achter u het zwaard trekken. Ze ja. werden van het ene land naar het andere land gejaagd. In 1492 werden ze uit Spanje verjaagd. In 1200 <tie> zoveel werden ze uit Engeland verjaagd. Uit Duitsland Ze werden verjaagd van het ene volk naar het andere. Uw land zal een woestenij zijn en uw steden zullen een puinhoop zijn. En nog één tekst, als je nog het geduld op kunt brengen, eentje. Uit Deuteronomium 28. Mm -hmm. Dat is wel een hele bijzondere tekst. Gij, eh, gij zult dat land niet meer weerzien. Dat er noem je 28, het laatste vest. Gij zult het land niet meer weerzien. Ja. Gij zult daar aan uw vijanden als slaven en slavinnen te koop aangeboden worden. Maar er zal geen koper zijn. Dat is letterlijk zo in 135 gebeurd. Christus. Wat vond er toen plaats? Zeg ja, je? Ja. Wat vond er toen plaats? Nou, toen hebben de Romeinen, hebben toen weer Israël verslagen. Ja. En hebben ze... Ik meen zo miljoen tot anderhalf miljoen joden vermoord. Mm -hmm. En de rest hebben ze tot slaaf gemaakt. Ja. En die slaven die hebben ze op schepen gebracht naar Egypte. Ze zullen naar, naar Egypte gaan, staat er ook. En ze zullen daar te koop aangeboden worden. Nou, de geschiedenis verhaalt dat ze daar te koop aangeboden werden op de markt in Alexandrië. Ja. En er waren geen kopers, ze werden zoveel slaven aangevoerd, ze werden gratis weggegeven. Ja. Oh. Ja. Letterlijk wat hier in de wat, schrift staat. Het ja, ja. is zo ja. ongelooflijk letterlijk dat het vervuld is. Hmm. En in onze tijd zien we de teksten van het herstel van Israël even letterlijk vervuld worden. Ja, want dat is de dag van vandaag. Uh. Merken we dus dat inderdaad al die mensen die verstrooid waren, weer terugkomen, weer terugkomen naar Israël. Ja. Ja. En maar we hebben het nu alleen over het land. Ja. Over die terugkeer zullen ja. we het de volgende keer hebben als je het goed vindt. Ja, dat is heel goed. Ja? Ja, maar... want, want het land, hè, we hebben, uh, het land ligt daar. Er is die strijd rondom uh, een, een eigen staat voor ja, de Palestijnen. Ja. Ja. Waarvan jij zegt, die gaat er nooit komen. Nee. Die gaat er niet komen? Nee, die gaat er niet komen. Of misschien een jaar of een half jaar. En wat gebeurt er dan? Een enorme catastrofe. Ik heb echt medelijden met die Palestijnen. Dit is, en, en ook vooral met die kindertjes die voortdurend gevuld worden met haat tegen de Joden. Kinderen kunnen niet anders dan haat, omdat mm -hmm. ze daarin opgevoed worden. Het is zo verschrikkelijk wat er gaande is. Maar wat moet er dan gebeuren? Nou, ik zal je dit vertellen. Of wat gaat er gebeuren? Een Israëlische minister ja. van toerisme, Elon, die zei een keer tegen een vergadering van Christen-Zionisten... Je zei: uh, Mensen, jullie moeten ijverig zending bedrijven. Niet onder ons hoor, maar doe dat dan nou maar onder die Palestijnen. Want als ze christen worden, haten ze ons zo erg niet meer. Hij kreeg natuurlijk enorm op zijn kop van de rabbijnen. Ja, precies, want dat past natuurlijk helemaal niet dat in hun theologie. Dat past niet in hun theologie natuurlijk. Dat past niet in maar theologie. Het, was wel een, het was wel natuurlijk de sleutel tot het geheim natuurlijk. Ja. Dus moeten wij meer gaan evangeliseren onder de Palestijnen? Ja. Ja, ik heb hier iets op mijn lippen, maar ik wil eerst een paar teksten van het herstel van het land noemen. Ja, precies. Het evangelie, ja, Evangelie, als, als de mensen toch tot de Heer Jezus bekeerden, dan, dan bekeerde je toch ook tot de koning van de Joden. Ja. Er stond nog op het kruis, wat stond ja. op het kruis? Dit is de koning der Joden. Ja. En hij is heen gegaan als koning der Joden en hij komt weer terug als koning van ja. Israël. Ja, dan ga je geen bommen meer gooien op het land. Dan, dan gooi je geen bommen meer, dan verzoen ja. je je. Ja. En, dan, en dat, dat proberen de Messiaanse Joden, die in Yeshua geloven, die proberen zich te verzoenen. Met de Palestijnse gelovigen Gebeurt dat in de praktijk? Voor een groot gedeelte wel. Ja. Er zijn ontroerende voorbeelden van dat ja. dat, dat, dat, dat lukt. Ja. Een, een vriend van mij, dat is een, een Libanees En die was pas tot bekering gekomen. Dat verhaal moet ik even vertellen. Die tekst ja, ook nog. Ja, ja. En Sammy heette die. Ja. Aardige vent. Die was pas tot bekering gekomen. En kreeg hij een enorme crisis in zijn geloof. Want hij las het verhaal van het Syronische vrouwtje. Ja. Dat was dat vrouwtje, die had een dochtertje die bezeten was, die krankzinnig was of epileptisch, mm -hmm. weet ik veel. En die bracht dat kind bij de heer Jezus. Die wilde proberen dat dat kind genezen zou worden. Ja, logisch. Toen ja. Jezus dat was, logisch. Ja. En Jezus die wilde niet naar haar luisteren. Mm -hmm. Maar zij bleef volhouden, red mijn kind. Ja. En zij bleef achter aan. de discipelen wilden er al weg schoppen, maar zij bleef vol. Je moet altijd vol blijven houden, uiteindelijk antwoordt de heer altijd. Ja. Dus zij bleef volhouden. En op een gegeven moment zegt die heer Jezus tegen die vrouw, het is niet goed dat het brood voor de kinderen aan de honden Precies, wordt gegeven. Precies, zo'n hele aparte tekst dus, is dat. Hele aparte tekst, ja. de kinderen waren de joden ja. en de honden zijn dan de niet-joden. En toen zei dat vrouwtje, dat om het verhaal af te maken, zei dat vrouwtje, ja maar de honden krijgen toch wel kruimeltjes. Ja. En toen zei hij, fantastisch, wat heb jij geloof vrouwtje, je, vrouwtje ja. je kind is genezen. Ja. Maar toen die Sami dat las over de honden, werd hij als Arabier woedend. Ja, dat kan je me voorstellen. Worden wij als honden uitgemaakt. Hoe kan dat toch? Ja. En toen, als een rechtgaarde Arabier, kreeg Sami een droom. Hij droomde van een prachtig paleis, schitterlijk paleis, wit marmer. En even uit dat paleis, uit die poort, daar kwam de koning met een hond. En hij daalde de, de trappen af en ging naar de paleistuin. En het hondje dat liep zo naast hem en kwispelde met zijn staart, die had het echt naar zijn zin. En hij sloeg het zo op zijn schofte, de hond. En, en zo liepen die twee daar samen door de paleistuin. En achter in de paleistuin stond een grote kooi. Daar liep een gruwelijke leeuw. Ja. En die liep daar grommend <laughs> heen en weer. En, en, en, en de koning die keek heel vriendelijk, vol liefde naar de leeuw. Het hondje dat schrok wat. En de leeuw die keek smachtend naar de koning. En toen werd Sammy wakker. En als een rechtgeaard evangelisch christen zei hij, "Heer, wat wilt gij hiermee zeggen? Ja. Zegt God zeg tegen hem, Sammy wie wil jij zijn, het hondje van de koning of de leeuw? En toen begon Sami te huilen. Want de leeuw was de leeuw van de stam van Judah die nog in de kooi zit. En hij mocht als hondje bij de koning zijn. Ja. En hij is een van de grootste vrienden van Israël geworden. En ik heb vroeger, toen ik hem nog heel intensief vaak ontmoette. Heb ik veel over het profetisch woord met hem gehad. En we waren helemaal met elkaar eens mm. dat, uh, dat het zo moet gaan. Ook als Arabier. Zijn Ook, uh, juist, ja, als Arabier. Juist, juist als Arabier. Juist als Arabier Hij is een, een moeder, een held voor, ja. voor God, is deze ja. man. Dus je kunt stellen dat als Arabieren de Heer Jezus gaan, uh, gaan leren kennen als hun, uh, hun Heer en Verlosser, dan, uh, dan, dan, dan, schuiven, de... dan schuiven ze zich in, in het plan ja. van God, ja. ook voor, voor Israël. En, en in het, het hele... pakket van de Heer Jezus ja. zit Israël ook. Ja. Want hij is de koning der Joden en ja. het heil is uit de Joden. Ja. En het land dat wordt hersteld, er nog een paar teksten, kan dat nog? Dat kan nog net. Dat kan nog, goed. We gaan gauw naar een paar teksten. Je je 41 vers 18 en 19. Die teksten komen ook op het scherm. Dan kunt u kijken. Ik zal op de kale heuvels rivieren ontspringen. Ja. Dat is gebeurd. En bronnen in het midden van de vallei. Ik zal de woestijn tot een waterplas maken en het dorre land tot waterbronnen. Daar ja. zijn ze in de Negev mee bezig. Ja. Ze hebben in de Negev hebben ze diep onder de grond enorme waterplassen ontdekt. Mm -hmm. En ze zijn die aan het opgraven. En ze zijn daar visvijvers aan het aanleggen, waterplassen aan het aanleggen. Ja, dat is geweldig. En, en ja. ze zijn de neef klaar te ma aan het maken voor 250, 260.000 Joodse mensen. Ja. Dat is wat? Ik zal in de woestenij ceder, acacia en mit- en olijfboom zetten. Nee? Al die bomen die door het Joods Nationaal Fonds ge geplant zijn. Dat is allemaal ongelooflijk. We nog even nog één profetie als het kan, want ik heb er een aantal op scherm staan. Ja. Amos. Hups, ah. oké, okay. we gaan gauw naar Amos. Want er is, er is zo kleine, ontzettend veel. Een van de kleine profeten. Nou, het is een vrij grote profeet, hoor. Hij <laughs> komt Mijn naar, noem dan, me klein... naar Daniel. Maar Daniel uh, komt Hosea, dan komt Amos. Joel, ja. en dan komt Amos. En die heeft wel negen hoofdstukken. Ja. En dan lezen we in Amos 9, vers 14 en 15. Eerst vers 11. In die tijd zal ik de vervallen hut van David weer oprichten. Die was David, was de koning van Israël. Ja. En die, die heeft de staat Israël groot gemaakt. Ja. Die is helemaal in elkaar gestort. En wanneer is die vervallen hut van David weer opgericht? In 1948. Toen is de staat Israël werd tot stand gekomen, is God begonnen met het oprichten van de vervallen hut van David. Mooi is dat, ja. hè? geweldig. Dan ja. gaan we verder. En dan gaan we naar vers 14. Ik zal een keer brengen in het lot, in de ballingschap van mijn volk Israël. Verwoeste steden zullen ze herbouwen. Dat allemaal gebeurd. En, bewo en bewonen. Wijngaarden zullen zij planten en de wijn ervan drinken. Boomgaarden zullen zij aanleggen en de vruchten daarvan eten. Dan zal ik hen planten in de grond, in hun grond. En ze zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die ik hun gegeven heb, zegt de Heere God. Wie heeft de God in dat land gegeven? God. En, en ze zijn teruggekomen. Ja. En we kunnen de volken en de Verenigde Naties en Amerika en iedereen kan rukken zoveel ze willen... Maar ze krijgen het niet voor elkaar. Ze krijgen het niet voor elkaar, ze rukken zich alleen naar hun eigen ondergang. Ja. Die arme president Bush, ik heb medelijden met hem en ik bid ook voor hem. En die heeft gezegd, Israël, de toekomst van Israël ligt niet op de Westbank, die is voor de Palestijnen. De toekomst van Israël die ligt in de Negev en in Galilea. Ja. Dus hij verwijst Israël weer naar de woestijn. Maar dat staat dus haaks op het woord van God. Ja. En, daardoor, en daardoor, daardoor brengt hij zijn eigen land in de woestijn. Ja. Want wat, wat Israël aangedaan wordt, dat wordt ook de, krijgen, de volken weer terug. Want Goed Jan, de tijd zit erop. Ik, ik weet dat je nog door wil gaan, maar dat kunnen we de volgende aflevering ongetwijfeld inhalen. Ja. Uh, want in de volgende aflevering hebben we het over het verdere herstel van Israël. Ja, ja, en ja. daar kunnen we nogal een paar dingen die we nu, ja. waar we nu niet naartoe kwamen uh, ja. bij, bij opnemen. Een heel kort slotwoordje. Ja. Want het gaat niet alleen om het herstel van Israël. Maar het gaat om het herstel van de mensheid. Ja. En dat begint met het herstel van jou en mij. Ja. En wij... hoe herstelt de Heer Jezus ons? Door zijn offer op Golgotha. Doordat hij het volbracht heeft. Mm. En hoe worden wij hersteld, bevrijd en gereinigd van de zonde? Door hem te aanvaarden als Heer en verlosser? Ja. Daar gaat het om. Nou, geweldige afsluiting van deze aflevering. En de volgende keer gaan we het hebben over het uh, verdere herstel van Israël. Oké. Okay. Ja? Hartelijk dank voor het kijken naar deze opnieuw interessante aflevering van Eindtijden Prophesie in Israël. En uh, volgende keer zien we u heel graag terug om uh, inderdaad zoals we net zeiden te kijken naar het verdere herstel van Israël. Graag tot de volgende keer.